Blijft overwegend droog. Ook morgen veel wind. Regenachtig het wordt dan een graad of 10. Dit was het ene week. Heeft, heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. -M -M. Met nu, vrijdagavond live.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 you're We uh, terug, luisteraars bij uh, CFM Sportcafé. Tweede uur alweer en uh, we zitten in Hotel Hoogland aan de koffie. Prima verzorgd door uh, Frits hier. Niks mis mee met die koffie. En we gaan het tweede uur uh, gaan we verder uh, met sport, maar we gaan ook verder met dieren. Want uh, we beginnen met uh, Ton Mengering en we gaan het hebben over duiven. Hij is van de uh, postduivenvereniging uh, Pleiners Goedenavond, uh, Ton. Goedenavond, uh... Heren en uh, luisteraars Goedenavond <laughs> ja, uh, ja. Sport en duiven Duiven is echt sport Duiven is uh, zeer zeker een echte sport Ik denk uh, dat er weinig sport, sporters zijn wie zo, uh, intensief, uh, Waar je zo intensief mee bezig bent Wij hebben dus nu zeg maar, uh, op dit moment een rustige periode Dat houdt dus in dus dat we dus momenteel aan het kweken zijn met de duiven uh, de duiven zitten dus nu op kleine jonkjes kleine jonkies. Dat, uh, die gaan er met een week of vier gaan die eraf en dan, uh, dan gaan we dus beginnen met het uh, met de wedstrijden en uh, dan gaan de, de jonkjes gaan eraf en de vrouwtjes gaan eraf en die uh, mannetjes die zien hun vrouwtje dus alleen heel eventjes voor dus zeg maar dat die duiven dus in een mand gaan uh, om de vluchten te beleven in, uh, in Holland, uh, of in België en in Frankrijk. En uh, oké, okay. en dan heb je dus zaterdag, dus uh, dan, dan komen ze dus naar huis toe weer, dan worden ze losgelaten, gaan ze in containers gaan ze naar Frankrijk toe. Ze worden daar losgelaten. En die hebben dus een, uh, tegenwoordig, uh, vroeger ging dat met een, uh, een rubber uh, ringetje wat ze op in poot hadden, en tegenwoordig gaat dat met een, uh, met een ship. Die duiven hebben dus in hun voetring, hun vaste voetring, er zit een heel klein chipje in. En die duiven komen dus thuis en die vallen dus op een plank waar een antenne ligt. Die vallen erop en je, dat, dat gaat helemaal ver met de computer. Die duif wordt dus uh, ja, op de seconde geconstateerd eigenlijk. Maar die duiven, ze worden of naar Frankrijk of België ja, gebracht, ja. ze vliegen, terug. Ze vliegen dat, terug. Dat zijn wedstrijden, maar zijn dat dan specifieke wedstrijden van bijvoorbeeld de vereniging in Zandvoort hier? Of is dat gecombineerd met andere verenigingen? Uh, ook? Wij vliegen dus, uh, wij zitten dus afdeling 6. Dat houdt dus in Noord-Holland. Ons uh, rayon begint bij uh, Uithorende Kwakel en tot Tessel. Dus dat, uh, dat is, ons, dat is zeg maar afdeling 6 Noord-Holland, dus alles wat Noord-Holland vliegt bij ons. En dan hebben ze dus, afdeling 6 is dus verdeeld in vijf rayons, nee, anders zouden wij vliegen op... Uh, onze eerste vlucht is uh, normaal meer, dus net over de Belgische grens. En dat is voor ons 100, ongeveer 100 kilometer, maar het is voor de heren in Den Helder 170 kilometer. Ja. Dus uh, vandaar dus dat wij in rayons uh, verdeeld zitten, weet je wel, anders loopt uh, ons, ons rayon loopt dus tot Uitgeest. En vanuit Uitgeest tot Tessel, dat is weer een ander rayon, weet je wel, want anders zouden we dat nooit kennen, want die daarvoor moeten we natuurlijk, hebben we natuurlijk een, een enorme overvlucht natuurlijk anders. Ja precies, maar dat wordt helemaal omgerekend. Dat en wordt dan... omgerekend, we hebben dus een rekenbureau. En wij, wij gaan dus, de, de duiven worden dus bij ons, uh, zeg maar, op de Frankrijk vluchten, worden de duiven op donderdag, uh, uh, worden ze dus in de vereniging, gaan ze dus over de antenne heen. Dus dan weet, de, de computer weet welke duiven er mee gaan. Die gaan bij ons in boksen. En dan zitten er dan 1, 22 duiven in. En die duiven, die boksen, die, boxen, die het zijn aluminium boxen, die worden verzegeld. En dan komt s'avonds om uh, half elf weer onze grote, uh, ja dan moet je zien als een vrachtwagen trailer. Gewoon een hele grote trailer. En daar kennen dus uh, 6000 manden in. En, uh, uh, of 6000 duiven in. En uh, die, wordt dus, die gaat dus naar Frankrijk. En dan, uh, die, ze kennen dus met één, uh, één uh, handeling een hele cyclone tegelijk openen. Dus, dus die duiven die gaan allemaal tegelijk los daar. En die duiven ook, die willen ook zo snel mogelijk terug naar hun eigen hok? Die willen, die willen zo snel mogelijk uh, terug naar hun eigen hok, ja. Dat vind ik toch verrassend, want ze worden natuurlijk ergens in, in Frankrijk ja. of in België, je hebt het net al ja. afstanden van meer dan 100 kilometer. Hoe kunnen ze in, een, een, een, een thuishonk weer terugvinden? Ja, de duiven, je hebt het over 100 kilometer, maar dat is ons eerste vlucht. Wij, wij vliegen uit Barcelona. Zo, dat is, dat is uh, zes keer zover. Ja, dat is zeg maar uh, een twaalf, uh, zeg maar 12, 12, kilometer door de lucht. Ja, is... En dan, die duiven die weten precies, die gaan dan smiddags los. Om 12 uur. En die vliegen dan zeg maar tot het donker. Zitten ze ergens in Frankrijk. Dan gaan ze slapen. En de volgende morgen gaan die duiven gewoon weer verder. Dat is, dat is, dat is zitten, zo in Net zoals, zoals wij eigenlijk met de kerpen in Spanje rijden. Ja, maar wij hebben nog de Ja, ja, ja Oké. Okay. En, nou, en hun maken dan zeg maar op zo'n Frankrijk vlucht, of zo'n Barcelona vlucht, kennen ze tussen de 1000 en 1200 meter maken. En dat houdt dus in 1000 meter is 60 kilometer per uur. En 1200 meter is 72 kilometer per uur. Maar dat halen ze gewoon dus, weet je wel, op zo'n verre vlucht. Heb je zo'n korte vlucht en je hebt een klein beetje wind mee, dan bereiken ze snelheden van 130 kilometer per uur. Ja, dat is, dat is snel. Dat... Ja, daar sta je verbaasd van. He? Dat is ja. niet, van, van die beestjes. Nee. Wij hebben vlucht gehad. Uh, toen had ik toevallig, uh, het was, het was vijf jaar. En uh, had ik zelf ook een hele, hele vroege duif had ik daarop. Met, uh, met Erwin Paap samen, die had ook een hele vroege. En toen uh, ja. dus vlogen we dus eigenlijk in de, in de kop van Noord-Holland vlogen we van de hele afdeling. En uh, toen hadden onze duiven hadden een, een snelheid bereikt van 2200 meter per minuut. Nou, dat kun je dus uitrekenen. Dus uh, 2000, 2000 is 120. Ja, nou, dus 132 km per uur we waren ze van een vlucht naar huis gekomen van uh, zeg maar een 350 kilometer, Het is niet te Frankrijk bij Parijs in de buurt. Ja. Dat, dat soort snelheid, dat, dat, dat, dat verwacht je wel? Ja, maar let maar eens goed, jullie, jullie herkennen ze waarschijnlijk niet, die duiven. Als je zeg maar rijdt, waarbij je dus duivenmelker bent. Je kijkt, al komen er honderd vogels over, jij herkent die duiven eruit, weet je. Want je zit op die duiven te wachten, dus je weet hoe ze vliegen en hoe hun patroon. Maar je hebt heel vaak, dan zit je langs een snelweg. En dan rij je dan gewoon, en dan zie je bijvoorbeeld in een weiland naast je, zie je zo'n koppel duiven, dan rij je honderd en de koppel duiven blijven gewoon naast je zitten. Maar wij zien dat, maar jullie zien dat niet omdat je dat. Ja, dat valt je in principe niet op natuurlijk. Maar ja. die, ze kennen ze enorme snelheden bij. Ja, je zegt ja. het al een koppelduiven. Die ja. duiven blijven toch ook wel bij elkaar? Van... Ja, die duiven blijven bij elkaar. Want uh, dat zeg ik, uh, als wij zo'n wedstrijd hebben, dan kan je het gewoon uh, verliezen op, uh, op een tiende van een seconde. Weet je wel, tegenwoordig natuurlijk helemaal met het, met het, met het computer constateren. Ja. Want dat gaat. Uh, ja, wij, wij zitten dus op dat landje daar, op in, bij, bij de pleiners dus. En bij ons is het zo, dus wij hebben maar één lid eigenlijk, wat bij ons buiten ons landje zit. En die, die is dit jaar begonnen, nou hebben we dus Jaap Kroon de Visboer. Ja. Die is ook dus lid geworden met zijn zoon Thomas. Dus dat is ook ja. eentje, die vliegt dus ook niet bij ons op het landje. Die zit er ook buiten. Maar wij weten al heel snel wie bij ons één is natuurlijk. Ja. Omdat je op dat landje zit en als er eentje komt, je ja. weet waar die valt. Je ziet hij valt bij een Peter Koper, nou, bij een Erwin Paap, weet je wel. Of bij de jongens van Koper. Of bij mij. Ja. Weet je, dan weet je al heel snel wie er één is gewoon. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja. Het is, uh... Interessant en zeker uh, als je zegt tiendes van een seconde over ja, zulke afstanden ja, ja. met die vogels. Ja, want het ja. zijn en blijven vogels natuurlijk. Ja. We gaan er straks nog even verder op door. We gaan eerst even luisteren een stukje muziek. En dat wordt uh, uh, Dust in de Wind van Kansas. Het was ook uh, weer een uh, verkeerde das in de wind. Uh, dat kan wel eens gebeuren. De cd's waaien hier een beetje door Hotel Hoogland heen. Dus dat uh, kan wel eens mislopen. Aan tafel hebben we nog steeds Tom uh, Mengering zitten van uh, duiven, ja, plein. pleiners. Lijnes, ja. Lijnes, ja. sorry ik was even de naam vergeten. Nou, je hebt ons heel erg enthousiast gemaakt in, ons, in je eerste verhaaltje. Ja, heb... Over dat die duiven zo'n gigantische topsnaal had kunnen bereiken. Ja. Um, zo'n vlucht over Barcelona, dat ze soms 120 km per uur kunnen... Uh, ja, binnen. Barcelona niet, maar uh, er zitten ze wel tussen, tussen de 60 en de 80 km per uur, kennen ze dus halen. Dan nou nou kan ik wel rekenen, maar ik heb geen rekenmachine nee. bij me over met die afstand. En, maar hoeveel dagen duurt het dan ongeveer vanaf dat ze losgelaten worden voordat ze weer bij jou op, op je plank zijn, zoals je het noemt? Uh, de duiven worden dus zeg maar uh, uh, vrijdagsmiddags losgelaten om 12 uur. En die zijn zaterdags uh, in de namiddag uh, zijn ze, uh, in, tegen de avond zijn ze in Holland terug. Ja, de duiven vliegen met die snelheid. Je hebt niet altijd wedstrijden. In sport zien we altijd training. Gebeurt dat ja. met duiven ook? Uh, zeker. Wij, uh, wij, ik zeg, wij zitten nu in een rustige periode, maar wij gaan dus over enkele weken. Dan uh, gaat het weer beginnen. Dan, uh, dan moeten de duiven, die moeten minimaal uh, per dag een uur trainen. En dan, uh, dan trainen dus de mannen en de vrouwen trainen apart. Want die, uh, die zijn ook de hele week gescheiden van elkaar. Die zitten dus niet bij elkaar. En wat ons dus opvalt, vroeger was het dus zo, dan, uh, was het dus, uh, dan speelden ze dus met de mannetjes, dus met de doffers. En dan bleven de duivinnen, die, de, de, de vrouwtjes, bleven altijd thuis. En, uh, maar, uh, maar we zijn erachter gekomen dus dat uh, de vrouwtjes in principe veel uh, standvastiger zijn, herstellen veel sneller van een zware vlucht. Uh, een doffer kan nog wel eens, uh, een mannetje dus, kan nog wel eens zo, uh, als hij de mand in moet, dat hij dus, zeg maar, uh, ja, toch wel, uh, uh, net zoals zeg maar, wij mannen ook wel eens hebben, een beetje driftig zijn. Dus dat hij, zeg maar, dat noemen wij, dan loopt hij leeg in de mand, weet je wel, dus dan heb hij ze zo druk gemaakt en gestrest voor dat vrouwtje. Dus dat hij eigenlijk zijn krachten al kwijt is voordat hij dus aan zo'n wedstrijd moet, moet beginnen. En die vrouwtjes, ja, dat uh, zijn we toch wel achtergekomen. Dus dat die vrouwtjes dus uh, veel rustiger blijven. Minder uh, stressgevoelig. En ook uh, dat ze dus, als ze een zware vlucht hebben gehad, met een, bijvoorbeeld een, uh, een noordoostenwind tegen, met een beetje warm weer, ja. dat uh, vrouwtjes veel sneller herstellen dan de mannen. Is net als bij, de, bij mensen, dus een vrouw heeft gewoon een sterker gestel, uh, je zeggen. Bij de ja, bij ons in de veel zeker, ja. Dat, dat, dat, dat de vrouwtjes uh, toch wel uh, veel uh, sneller. En, en, en ja, dat komt dus heel vaak voor dat. Uh, dat zeg maar. Uh, dat je tegenwoordig uh, uh, ook zo'n vrouwtjesduif tussen. Uh, een duif vindt. Dus wint? Ja, oké. Okay. Dat... Je hebt een aantal keer gezegd. Een mannetjes en een vrouwtjesduiven vliegen apart, maar ja. zitten wel bij elkaar. En kan ik ook. Is dan een uh, echt paar Is dat ook een monogaam echtpaar? Of, uh... Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, dat niet? Nee, ze, je kan ze. Kijk, je hebt dus een, een, een, een. Op je hok heb je dus een. een je hebt dus een, een, een paar hokken. Dus dat zijn eigenlijk je wedstrijdduiven. Maar je hebt dus ook duiven erbij, daar kweek je mee. Dus om het nageslacht, weet je wel. Dus daar heb je dus altijd goede uitgehaald. En dat zit dus op een kweekhok. Die vlieg je niet meer mee, want die wil je niet graag kwijtraken. Want je raakt ze natuurlijk ook kwijt als je ermee speelt. <coughs> en die kan je net zo goed. Die kan je dus tot vier, vijf kan je, van partner kan je wisselen. Weet je wel. Als jij dus een hele goed mannetje hebt. En je hebt een paar verschillende goede vrouwtjes. Nou, dan, dan, dan zink je het bij elkaar. En dan zeg maar, als het, als het helemaal goed gaat, heb je binnen tien dagen eieren. Dan zou je de eieren weg kunnen pakken. Die zou je met een ander kop wel over kunnen leggen. En je zou dat mannetje dus kunnen laten paren weer met een andere, ander vrouwtje. Dus dan zou je zeg maar, in een heel korte tijd, zou je dus voor vier, vier of vijf verschillende vrouwtjes. Met één mannetje zou je dus zeg maar, zoveel jongen kunnen hebben, want je hebt elke keer twee eieren natuurlijk. Dat uh, kweken of broeden die duiven, jonge duifjes, is daar ook uh, het doel om daar wat mee te verdienen? Of? Nee, uh, nou, er, zijn, er zijn wel mensen ja, die, die, uh, die, uh, die, zeg maar, die hebben heel veel aanvraag, die vliegen dus heel goed. En uh, die, die, kunnen dus, uh, die, die verkopen dus hun jonge duiven, uh, die verkopen ze, ja. En gaat het dan om uh, nou, grote bedragen? Onder, onder elkaar gaat het toch wel zeg maar, om, om een paar honderd euro. Dus zeg maar, varieert van, van 50 tot 250 euro. Voor één duif? Ja, voor één duif. Dus en... onder elkaar dan gewoon. Hè? En hoe, hoe kweek je nou een, een, een, een goede, sterke, snelle duif? Je zei net al door één keer per, per dag een uur, minimaal een uur te laten trainen, maar... Heeft het ook nog iets met, met voeding of iets dergelijks te maken? Ja, zeer zeker. Wij, uh, wij, je, wij hebben, je, je kan dus kiezen uit uh, ja, misschien wel zes of zeven verschillende soorten voer. En je hebt dus uh, zeg maar uh, heel eiwitrijk voer. Met, uh, met heel veel peulvruchten, en, uh, en, en, en zeg maar mensen voeren dan ook nog zelf maar, pinda's bij. Dat is heel. Er zit heel veel olie in, natuurlijk, dat is natuurlijk dus voor, uh, om, om meer krachten te, te doen. Maar je hebt dus bijvoorbeeld ook heel schraalvoer heb je. Dus zeg maar eiwitarmvoer. En dat doen ze een hele hoop, die doen dat dus uh, in het begin van de week. geven ze dus heel weinig eiwitten. En dan dat lichaam dat streeft eigenlijk om eiwitten. En die duif die blijft dan zeg maar iets aan de, ja, aan de magere kant, dan eigenlijk, weet je, tenminste aan de slanke kant. En door, een, door, door zeg maar de laatste paar dagen uh, volop eiwitten te voeren en, en energierijk in te stoppen... ...gaat zo'n duif ook in vorm komen. Die duif die, gaat, die, die wordt ronder en die weegt op een niks meer. Maar het is dus uh, pure uh, spiermassa wat hij dan krijgt. Da. De duivensport, is dat ook een uh, familiesport? Is dat wat in de familie doorgaat? Uh, of zijn er toch ook uh, mensen die daar uh, denken, nou ik ga daar ook eens aan beginnen? Ja, wat je, wat je heel veel hoort, uh, mensen, dus... Uh, ik ben ik, ik dus, uh, ja, van kleinste van eigenlijk duivenmelker. En toen heb ik... Ik beoefende dus zeg maar vanaf 1970 tot 1985... heb ik dus altijd in Amsterdam ge, uh, met duivensport uh, gedaan. En toen dus op mijn werk kon dat niet meer. Ik had, werk, ik had heel veel werk in Buitenland, en toen ben ik ermee gestopt. En toen ben ik in 2005 dus... Ben ik weer begonnen, dus ik had 20 jaar geen duiven. Het is een soort een klein beetje een ziekte ook. Ja, ja. Als je het eenmaal hebt, hebt gedaan, raap... dan kun je, eigenlijk moeilijke, je moeilijke er eigenlijk moeilijk mee besmet. Besmet, ja. ja. Dat is hetzelfde met Jaap Kroon. Jaap Kroon heeft vroeger ook duiven gehad. En nu is hij weer begonnen, maar ja, hij heeft een zoon, die Thomas, die is heel erg enthousiast. Ja, en vroeger was het ook uh, was er nog in veel achtertuinen dat ja. ze een duiventel hadden. Maar ja, maar dat, dat mag, mag niet, niet. meer. Dat mag niet meer, ja. nee. De, wat ik, dus, ik woon dus zelf vanaf 2005 hier in Stanford. Maar uh, wat ik dus hoor van de jongens, dus, dat, het, uh, dat ze dus geen uh, duiven meer in, uh, in het dorp, in, in bepaalde gedeeltes van het dorp willen hebben meer. En toen, uh, ja, dus, dus die duivolken moesten op een gegeven moment moesten ze weg. En toen heb de gemeente heb gezegd: Nou, oké, okay, we geven jullie een, uh, een stuk land. Want de jongens hebben vroeger allemaal in de duinen gezeten. Het ja, ja. was gewoon eigenlijk een beetje wild kamperen eigenlijk met duivolken. Ja. Toen hebben ze eigenlijk, dat moesten ze dus weg en dan hebben ze op een gegeven moment bij de scoutingclub daar hebben ze dat stuk, uh, stuk land gegeven. Ja. En er staan bij ons, zeg, zijn er ruim twintig hokken staan erop zeg maar. Ja. Oké, okay, en je zegt, het is een, de, de naam Duivenmelker, ja. maar als ik jou zo praat met, met, met, met passie en met, met, uh, over echt een duiventopsport, wat het ja. inmiddels is. Ja. Die naam Duivenmelker, weet je, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Hoe, hoe zijn ze aan die naam gekomen in, in, het, in een grijs verleden? Nou ja, ik denk, dat het, ik denk dat het gewoon is dat je zegt, uh, ja, dat ze zeggen wel eens, weet je wel, die zit constant de hele dag met die hond te melken, weet je wel. Dit is eigenlijk een beetje, ja, een beetje... Bargoens een beetje waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk, ja. ja. Want ik zou eigenlijk nou in, in, in deze tijd zou ik meer het woord duivencoach coach. Ja. gebruiken. ja. Dat ja. komt meer op het spel. Duiven zelf zijn, dat zijn uh, eh? de topsporters. Dat natuurlijk. zijn de topsporters, dat, ja. dat zijn de atleten, weet je wel, of hoe je het dan wil noemen. Weet je wel. Je, ja. het, is, het is heel erg professioneel geworden natuurlijk. Ja. Hier, wij gaan ook, uh, wij, als we denken dat die, die, dat die, dat die duiven markeert, dan, wordt er, dan gaan we naar de dierarts je, en dan, dan maken ze een keelstrijk en dan kijken ze naar of die luchtwegen wel, uh, wel, wel schoon zijn of dat die duif geen darmziektes heeft, weet je wel. Dus wij, wij houden de ontlasting van die duif in de gaten. Het moeten bolletjes wezen, het moet geen natte troep wezen. Ah, okay. En als het ja. echt wel nat is, dan... Uh, ja, dan uh, dan krijgt een duif een antibiotica kuur en dan, uh, dan is het meest liefst dat we een darm hebben, weet je wel. Ja, nou, we zijn een stuk wijzer geworden over de ja, duivensport. Okay. En, uh, ik vond het interessant. Ik vond het uh, ontzettend interessant. Ja, ik heb leuk. een hele hoop, uh, hoop geleerd ja. Ja. Ik over heb, hoe de, duiven, de duivensport in elkaar ja. zit. Hartelijk dank voor je. Wat ik, wat ik ook nog even wil uh, verkwaad Als er de mensen wie, wie het gesprek gehoord hebben, ja. en ze wilden een keer komen kijken bij ons. De duiventuin dat ze altijd welkom zijn, want we willen het toch wel laten zien. Ja, en en uh, er is altijd wel iemand om altijd, het te laten zien. Uh, vertel dan nog eventjes waar die duiventuin precies is. Uh, de duiventuin is eigenlijk uh, ja het het, het het einde van de J.P. Thijsenweg. Daar heb je de scoutingclub in de beginnen de voetbalvelden van uh, Zandvoort-Meeuwen. En dan zitten wij dan zeg maar net voor de Sandvort meeuwen eigenlijk tussen Kanderado, tussen het de Bunkelal en en de voetbalvelden in. Nou iedereen weet het wel wie daar wie uh, daar. Ja. Maar dit is wel leuk, want uh, misschien kunnen we nog mensen enthousiast kennen krijgen ervoor. En je zei net, uh, het is nu een beetje een rustige periode. Ja. Wanneer kunnen we daar uh, jullie weer uh, volop in actie verwachten? Uh, wij beginnen dus in april weer met, uh, met, met de wedvluchten, met, met met uh, Voor de kampioenschappen weer. Oké, okay, nou, dankjewel voor je ja, okay, komst graag en je uitleg. Ja. En graag tot, uh, misschien tot de volgende keer. Dankjewel ja, oké. Okay. Ik ben altijd bereid om nog wat te vertellen. Okay. Ja, en we gaan weer verder met uh, onze laatste gast uh, in het sportcafé hier in uh, Hotel Hoogland. Uh, en dat is uh, William Rukert. William Rukert uh, van uh, Manege Rukert. Ja, is er iemand hier in Zandvoort uh, die wat vertellen kan over de paardensport? Dan ben jij het wel. Ja, uh, ik denk het wel. Ja. Ik zit hier al heel lang, dus... Ja. Zitten er heel lang. ja, en met name in de paarden dan. Ja. En paardensport, ja, het bestrijkt vele gebieden natuurlijk. Want ja. je kan ermee springen, je kan ermee voor een kar of een wagen lopen. Maar je kan er ook een heerlijke tocht mee maken. Wat, wat, wat is het leukste aan de paardensport? leukste aan de paardensport? Wat is leuk aan een paardensport? Om, eh, paardensport kan je als individu beoefenen, dus alleen. Dan kan je dus eh, aan wedstrijdsport doen. Maar je kan het ook met, een, met meerdere doen, met een groep. Met een groep kan je bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een carouselgroep. Er bestaat uit twaalf personen die dan met z'n allen aan wedstrijdverband meedoen. Dan doen we één keer per jaar hebben we dan het Nederlands kampioenschap, dat doen we daar dan mee. Maar je kan ook met een groep een buitenrit rijden, langs strand, door de duinen. wij komen in de mooiste gebieden hier. Ja, want je geeft het al aan, de duinen, het strand, Zandvoort is een mooie locatie om met een paard in de ronde te gaan. Ja, zonder meer. Uh, de paardensportwedstrijd, doen jullie ook zeg je, ja. worden ook hier in Zandvoort wedstrijden gehouden? Nou, uh, we hebben niet hier direct in Zandvoort zeg maar, openbare wedstrijden. Meestal hebben we dan van die wedstrijden, Waarbij dus de leerlingen en, en, uh, en ook volwassenen, natuurlijk niet alleen kinderen, maar ook volwassenen mee kunnen doen aan, uh, aan, aan onderlinge wedstrijden op de menezen. En dat zijn dan de FNRS menezen. Worden wel landelijk geregistreerd, zeg maar. En dat doen we dus wel. Maar uh, verder, uh, mijn dochter die begeleidt ook nog wat wedstrijdruiters, jonge ruiters, en, en, en volwassenen. Die dus daar uh, aan, aan, ja, met de volwassenen ruitersport mee doen. Want ook daarin heb je verschillende onderdelen uh, natuurlijk. Het springen, maar ook het uh, dressuur. Dressuur, maar je hebt ook crossen, dat is een ja, dat beetje wel. mengeling van twee. Ja. Je kan, uh, dat is ook een hele nieuwe uh, tak die uh, gaande is. Hè? En één keer per jaar bij de keukenhof hebben ze een zeg maar, zo'n buitenwedstrijd. Dat is best wel eens een keer leuk als je daar uh, een keer naar te kijken recht tegenover het keukenhof heb je een groot bos zitten... en dan hebben ze zeg maar een beetje een klein cross, cross nagebouwd... met niet al te moeilijke hindernissen. En dan komen we gauw over drie dagen... ik denk zo'n 200 tot 250 deelnemers... dan zelfs de brede politie komt daar trainen. Ja, en cross, dat is... Ja, dat is de cross. Ja. Echt het door de natuur... en met sprongen en door ja. het water... Ja. Ja. en Ja, alles, dat... alles echt... En alleen daar wat in het klein aangebouwd. Dus niet zo uh, zwaar wat je op tv ziet. Nee, op tv zie je nog wel eens hele rare ja. klappers maken. En dan denk je, ah, dat is toch niet fijn. En voor de paard, en voor de ruiter niet. Hè. Nee, maar daar praat je over een hoogte van 60 tot uh, maximaal 80 centimeter. Dat is echt een heel, heel beperk. Maar wel ontzettend leuk om te doen. Want ja. cross, is dat ook uh, wat we kennen als uh, military? Of... Ja, ja, dat is een ander woord voor military. En ja. tegenwoordig doen we dat heel mooi samengesteld. En dat heeft een wat vriendelijker... Uh, Uitspraak zeg maar, dan denk je alleen maar crossen, dan denk je vaak aan, aan hard rijden, onbezuisd dingen doen. Samengesteld westerrijden, dat wil gewoon zeggen dat je dressuur een keer gaat springen over echte hindernissen, en dan de buitenzet, de military, de cross door de bossen of door de weilanden gaan doen. Maar ik denk voordat je zoiets kan, beheerst, dat je dan al heel vaak op de rug van een paard gezeten hebt. Ja, daar ben je wel even bezig, ja. ja. Ja, dan hoor je wel een beetje bij de gevorderde. Want het paardrijden op zich, ja, een hoop mensen denken misschien, ja, je gaat erop zitten en dan gaat ze gang. Maar zo simpel is het niet, hè? Het is ook een sport waar je flinke spierpijn. Uh... Ja, je, je geeft het zelf aan, hè. Paardensport, hè. Het is een sport, inderdaad. En uh, ik heb gewoon mensen die het één tot twee keer in de week echt uh, beoefenen. En uh, ja, daar hele... Uh, goed mee bezig zijn en het is inderdaad uh, goed voor je spieren, ja. goed voor je beenspieren maar ook voor je buitenspieren, maar ook voor je houding je leert rechtop op te zitten dus het is eigenlijk heel goed voor je lichaam en het, het, uh, ja, het mennen zo noemen we dat toch, van je ja. paard uh, het verschilt dat uh, per persoon zo'n dus paard luistert dat eerder naar de ene, als naar de ander of? nee want een menner zit je natuurlijk op de bok hè? dus je hebt niet direct contact met je paard hè? dus je zit er meer achter dus je hebt alleen de leidsels in je handen. Als je op het zadel zit, heb je dus lichamelijk veel meer contact met het dier. Dus als je dan een beetje gespannen bent, je gaat zitten knijpen, dan voelt hij dat. Dan kan hij dus daardoor gaan versnellen. Als je op een bok zit, ja, dan kan je alleen maar de leidsels te strak nemen of te loslaten. Dat is wel een verschil. Maar je hebt wel mensen die zeggen, ik wil absoluut niet op een paard zitten. En er zijn nog heel wat mannen die dat niet durven. Want de vrouwen zijn op dat betreft eigenlijk altijd wel een beetje heldhaftiger. Ja. En uh, die willen wel op de box zitten. En uh, ja, die zeggen toch, ja, dat, dat is ook wel heel spannend. Hè? Een voorbeeld is uh, Jaap Kroon. Ik doe het zelf ook nu uh, met mensen. Leren mennen hier in de omgeving. is ook net in, uh, opgestart sinds een jaar. Dus uh, ja, het is ook een geweldige sport. Ja, ja want inderdaad, Jaap Kroon die was uh, bij, de, bij de sprookjeswandeling in december. Gaf hij nog een mooie rondrit in een, een Arrgslee. Ja. Heb ik, zelf, heb ik er ook nog in mogen zitten. Heel koud. Ja, het is wel koud. Maar, uh... Je bent niet actief bezig uh, als passagier. Maar het is gewoon geweldig om te doen. Het is uh, ja, zo'n belevenis als je achter zo'n paard zit. En in, in Zandvoort, bij uh, Maneesje Rukes, zijn er nog ook uh, topruiters uh, in spelen. Ankie van Grunspens of uh, Robert Bierbaums die er uh, aan zitten te komen? Of valt dat mee? Nou ja, uh, ik heb er een paar lopen. Uh, twee van mij zijn de familie. een familie. Een, een neef van mij die, uh, die rijdt nu uh, ZZ Licht. En dat ZZ-licht dat houdt in voor een.? Um... Dat is dressuur. En dat is een beetje een, een vrij hoge dressuurafrichting. Toch niet het niveau van Ankie, want dat is echt dé top. En uh, een dochter van mij die rijdt nu in de ZZ-klasse. Die hoopt dus volgend, of, uh, dit jaar nog te selecteren uh, voor, de, voor de Young riders. En dat is ook een, een vrij hoge. Dus gaat toch over de hindernissen van 1,30-140 alleen. En die doet als een beetje met de grote jongens mee. En dan heb ik nog een meisje bij me. En die rijdt dan uh, Z. En dat is dus weer een klasje laag, Maar ook zeer goed, uh, moet je nog wat, wat wat een beetje in je vingers hebben, wil je dat kunnen bereiken. Niet iedereen haalt dat. Nee, nou, oké, okay. en, ze, en ze, die, die hebben ook gewoon de training bij, bij jou? En die hebben... Ja, die worden door mij getraind. En uh, mijn dochter die, die traint onder andere, bijvoorbeeld de dochter van, uh, van Jaap Kroon, die traint ze. En ze hebben nog een paar kinderen die dus met een pony of bij een paard bij haar trainen. Want mijn dochter die is uh, onraald instructeur. Okay. En die, ja die heeft ze daarop toegelicht. En uh, ja, dat vindt ze heel leuk. Want ze zijn een paar jaar geleden ook voor een keer als sportvrouw van, van Zandvoort. Okay, en dat was een van haar pluspunten was dus van je doet zelf al een sport, maar je probeert het ook over te brengen aan een ander. En dat was een van de dingen die door de jury werd eruit gelicht. En nee, maar dat zij ook allemaal op hun eigen, eigen paarden rijden. Ja, je neemt op hun eigen paarden. Ja, die komen allemaal op eigen paarden en komen dan bij haar trainen. Oké, okay, want paarden. Helemaal op een bepaald niveau, natuurlijk. Dan komt er ook een flinke prijskaart aan. Ja, ja, ja dat is met, met alles wat je eigenlijk doet. Hè. Als je overal waar je een beetje in de top in gaat, ja, dan, dan is het prijskaartje wat altijd wat duurder. Ja. Je kan eenvoudig beginnen en dan heb je een wat lagere prijsklasse. Als je dus alleen maar zegt, joh, ik wil er op, uh, een beetje op rijden en ik wil een keer naar buiten gaan en kleine wedstrijdjes houden, dan kan je al met, met een vrij laag bedrag uh, terecht. Maar ja, hoe beter je wordt, hoe meer eisen je gaat stellen. Hè. En ook aan je materialen en aan je vervoer. Ja, maar dat is volgens mij met elke sport, dan gaat dat allemaal een beetje in de papieren lopen. Ja, dan gaan we even terug naar het uh, recreatieve. Wanneer iemand komt en die zegt, nou, het is mooi weer, ik wil een paard uh, huren. Kan dat zomaar? Of is daar tegenwoordig ook een uh, soort van rijbewijs voor, of een ruiterbewijs? Ja, ja, nee, ja, ja een, toch een gvb wel. voor paarden. Ja, ja nee, nou, maar... dat hebben we inderdaad, ja. ja. Ja, we noemen dat het ruiterbewijs. Eh, dat kan je dus halen, dat, daar geven wij ook in. Maar als mensen mij opbellen en die zeggen, joh, eh, ik wil graag een ritje langs de strand maken. Is wel het eerste als ze vragen of ze rijervaring hebben. Eh, want ik vind gewoon, vooral als de gemeente als Zandvoort. Eh, daar lopen zoveel mensen op strand strand. Eh, die dan met de hond lopen of met kinderen lopen. Of aan het zeilen zijn of aan het surfen zijn. Eh, zeg maar op, je moet het wel veilig houden. Dus ik heb een bepaalde drempel opgeworpen. Als ze bij mij komen rijden, niet alleen ik, want we doen ook meerdere collega's van mij. Eh, wij stellen wel het je moet kunnen rijden. En dan ga je mee met de groep. Alleen paarden verhuren. Ik zeg dat is geen oude fiets. Als je wil scheuren, dan pak je maar een oude fiets. En dan ga je maar uitleven ergens. Ja. Maar een dier, dat moet je met respect behandelen. Altijd onder begeleiding. Altijd onder begeleiding. Ja, oké. Okay. gaat nou, we, we praten straks graag nog eventjes uh, verder uh, met uh, William over de manege ruket. En alles wat erbij uh, komt kijken en ritten. Na het volgende nummer van de Klein Orkest. Met hoe toepasselijk over de muur.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 Soms op het Alexanderplein. Dat was het uh, kleine orkest over de muur. Over de muur gaan de paarden ook wel. Ook uh, bij jou, uh, William en ja. uh, springen. Een van de dingen, maar ja, buiten in de natuur... Met een paard, dat lijkt me toch het mooiste, een mooie tocht maken. Ja, dat is het, het allermooiste. We hebben natuurlijk een, uh, qua Zandvoort zit je heel mooi gelegen hier. Hè, want je kan dus richting uh, de kern rijden. Maar we rijden ook naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En ja, daar rij je door de hert heen. Uh, ja, dat is net of je uh, ja, in het buitenland rijdt af en toe, zeggen de mensen tegen. Hè. Vooral met die kanalen die ziet lopen. Dat is een heel mooi gebied. Ja, hoe, hoe, hoe lang duren de tocht ongeveer? Hoe lang uh, is het, uh, ja, niet, ik zal niet zeggen verantwoord, maar leuk om een tocht te maken met de paard. Heb ja, je, je het dan over een uur of uh, nee, een halve de, dag? Onze, onze kleinste rit, de kleinste rit die ik rijd, die duurt twee uur. En de langste rit, die duurt vijf uur. We hebben een dagrit naar Noordwijk over het strand heen. Dan stoppen we daar lang van de slag. Bij zo'n restaurantje kunnen we de paarden kwijt. En dan drinken we, eten we wat en dan rijden we weer terug. Dan zijn we vijf uur onderweg. Ja. En een rit door de waterleidingduinen die duurt een goede 3,5 uur. Ja, een gekke... Zonder te stoppen. een gekke vraag misschien. Uh, dan zit je op het paard, uh, het kan warm zijn, het kan koud zijn, nu is het koud. Wat, wat is de invloed voor zo'n paard? Maakt het tien niets uit? Nee, een paard heeft daar uh, weinig last van. We hebben, uh, we hebben de sneeuw gehad, hè, jongsleden, ja. nou, en uh, die dagen ben ik gewoon naar buiten geweest. Ik reed door de kermenduin heen en die, die paarden stapten gewoon tot de knieën door de sneeuw. En er was geen pad meer te bekennen, want er lag een enorm pak sneeuw. Nou, en dan, dan ga je toch denken dat ze ons wel eng vinden. Nou, we kwamen van het strand af, we deden zo de duinen en dus ze keken nergens naar. En dat is gewoon een geweldige ervaring om daarop te zitten. Als je met die dieren door de sneeuw in ploegt. Dat geloof en Je kan, je, je kan ja, niet galopperen hard rijden, maar je kan je rustig gaan bewegen. En dat, dat is uh, gewoon een geweldige ervaring. En het is wel koud, maar goed, dan kleed je maar aan. Uh, handschoenen, das aan en uh, een das om. En dan, dan, dan lukt het wel. Dat is dan wel zaak waarschijnlijk om andere hoeven op te hebben of ook niet? Nou, de hoeven die hebben ze van de natuur al. Dus uh, daar kan ik niks aan veranderen. Ja, nou, hoefijzers, ja, hoefijzers. Het wat je bij een ijzer kan doen is een, een, een, een sneeuwrubbertje ertussen doen. En dat zit dan tussen de hoef en het ijzer in. En dat is een soort uh, plat rubbertje met een soort thuislangetje aan de binnenkant. Zodat het dat, dat, dat, dat, dat ijs of de, of de sneeuw niet kan vastvriezen aan het ijzer. En nou, dat noemen we dan Als sneeuwbeslag, heet dat heel mooi. Ja, nou hebben jullie manege best groot. Zijn dat bijna allemaal paarden van jullie zelf of worden er ook paarden gestald door eigenaren? Nee, ik heb uh, 25 eigen paarden en ponies staan en ik heb er uh, een, een goede 18 uh, van andere mensen waar ik op pas. Nou, dat doen we dan pensioenpaarden. En ik ben niet zo groot hoor, ik ben eigenlijk maar een heel klein bedrijfje. Want de nieuwste bedrijven die nu worden opgezet, die zijn uh, drie tot vier keer zo groot, zo'n 200 paarden want uh, ja, die ruitensport gaat zo enorm uh, groot worden. Er is zoveel vraag naar en uh, ja, ze willen graag hebben dat de mensen mee bewegen. Nou, daar houden wij ons mee bezig ook. En uh, ja, het is nog steeds groeien de paardensport. Nou, eerder, uh, vanavond hebben we iemand gehad uh, die had het over uh, blessures in de sport, uh, blessures in de paardensport. Ja, hebben we ook. Paarden zijn net voetballers. Die kunnen het wel last van een pezen krijgen. Die kunnen wel eens een keer een last van een rug krijgen en uh, ja. Ja, ze kunnen nog eens een wondje oplopen, uh, ze moeten naar de paardentandarts, uh, er komt een veehaas bij, maar alles wat je kan verzinnen uh, kan bij zo'n dier voorkomen, maar uh, dat is ook allemaal geregeld. Nou kan ik, nou, kan ik me voorstellen dat als een paard uh, last heeft van zijn pezen, aan zijn benen, waar ja. ik het netjes uh, uitdrukken, dan dat, dat kan je zien want dan gaat hij een beetje, een beetje mank lopen. Maar ja. hoe herken je nou wanneer een paard last heeft van zijn rug? Dat... Hij kan moeilijk zeggen, ah, ik heb last van mijn rug. Maar... Nou, dat kan je toch wel zien. Op een gegeven moment, als je dan een, een, een zadel oplegt en hij zakt helemaal door naar de grond, en dan geeft hij heel duidelijk aan, ik vind dat niet prettig. En dus, hè, voor ons, die hele dag in, het, in de, de paarden werken, die mensen, die kunnen heel snel aan hun paard zien of je wel of niet zich prettig voelt die dag. En ze kunnen al eens een keer koorts hebben, zeg maar. Ze kunnen ook griep krijgen, net als wij mensen. Dat moet je allemaal kunnen herkennen als je in dit werk zit. Je hebt net hiervoor iemand in de duiven gehad, die kijkt ook naar zijn duiven. Ja, ja. He, die kan ook zien of hij wel of niet goed fit is voor een, voor een wedstrijdvlucht. En zo kijken wij elke dag. Elke dag kijken we naar de paarden. Observeren ze. En dan denken we: Nou, die zitten er lekker in zijn vel. En wat heb jij? Heb je last van je kiezen? Waarom eet je niet goed? Dat soort dingen. Oké. Okay, nou, we gaan het uh, na het volgende muziekje gaan we nog even afsluiten. Gaan we nog even verder met je. Ja, onder, andere, je eerst... onder andere waarom mensen eventueel zich eventueel op kunnen geven voor een, uh, voor een rit. Als ze kunnen rijden. Ja. En uh, daar gaan we het straks nog even verder over hebben. We gaan nu eerst even naar een stukje Muziek. Just another room, just another town Same old crazy people hanging around Still you yeah, shine silently Staring in the space, coming down alone Feel like packing all my bags, running home Well, shine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 was Niels Lofgren met Shine Silently. We zitten nog steeds in Hotel Hoogland met het sportcafé van CFM. Aan tafel William Ruggert. Over paarden hebben we het. We het voor de muziek over blessures bij de paarden. Maar blessures bij de berijders. Daar wordt ook van alles aan gedaan om dat proberen te voorkomen. Ja, dat doen we ook. Als je tegenwoordig gaat rijden, dan moet je al een soort warming up doen. Hè, voordat je erop gaat zitten, dat je je spieren goed losmaakt. Uh, buiten dat we mensen leren rijden. Uh, ook voordat ze gaan leren rijden, gaan ze bij ons eerst tegenwoordig op een mechanisch paard. Zodat dat dier dus waar je op zit niks kan doen, maar je toch alle grondbeginselen gaat leren. Wat te maken hebben met, uh, met het rijden van een paard. Kijk, als een paard stapt kan iedereen. Als een paard sneller gaat, dan wordt het een stukje moeilijker. Maar dan heb je te maken met balans. Nou, je begrijpt natuurlijk, als je iemand op een paard zit en een paard gaat draven en ik moet meeren, dat, uh, dat red ik niet zo hard meer. Hè? Ik ben ook over de vijf, dat wordt minder. Dus dan hebben we zo'n mechanisch paard vooruitgevonden. Uh, want dus ik niet uitgevonden, je was al lang uitgevonden. En daar maak ik nu gebruik van. Dan stap je over naar zo'n paard. En dan zeiden de mensen ook wel eens van... Ja, het is allemaal wel leuk. Ik leer wel paardrijden, maar wat gebeurt er nou als het misgaat? Mijn beugel schiet uit, ik schrik voor een hond. Uh, plastic zakkie, en dan val je eraf. Nou, dan hebben we ook weer op ingesprongen. En dan geven we ook nog een valcursus. Dus hoe je dus jezelf zo goed mogelijk kan beschermen tijdens een val. En hoe je behoort te vallen. Dat hoort er allemaal bij tegenwoordig. Het is een echt... Het is dus niet alleen maar op zijn rug zitten, er is veel meer bijgekomen. Ja, dus uh, paardensport, Het blijft uh, voor een hoop mensen toch indrukwekkend. Want zo'n groot uh, kolos om daarop te gaan zitten. Nou, je hebt ze heel klein natuurlijk. Hè? Je hebt, we hebben een zetlander staan van 95 centimeter. Jerry, hè? Dan kijk ik heel veel, vaak wat, wat ouders met hele jonge kinderen. Zo'n 4, 5 jaar. Die net even de jong zijn om voor de les. Omdat ze de kracht missen, die, die, die jongens en meisjes. Ja, meestal meisjes natuurlijk. En dan gaan de ouders lekker met die, met die pony wandelen. En dan, uh, ja, maar ik heb ook een paar staan van 1,80 zeg maar. Dus, uh, maar zitten allerlei maten. Ja. Dus het ligt eraan, ben je groot en zwaar, dan ga je op een groot en zwaar paard. Ben je een wat, wat, wat lichter persoon, ja, dan kan je ook wat kleinere paarden rijden. Je zei het net al, de interesse in de paardensport wordt alleen maar groter en ja, groter. Landelijk, jaar. ook in Zandvoort? Ook in Zandvoort, ja. Ik heb laatst weer de, de cijfers gezien, uh, hoe ze dus verwachten de groei. En het is nog steeds stijgende dat mensen nog steeds willen investeren in paardensport. Als er nou mensen zijn die naar nou, dit verhaal van jou, dat uh, heel positieve verhaal en een mooie verhaal ook, denken: van ik wil eens gaan kijken daarbij bij, bij Maneesje uh, Rukert. Kan je vertellen waar ze terecht kunnen? Of je, of je ook nog iets van een website hebt waar ze even op ja. kunnen kijken? We hebben een website: www.maneesjerukert.nl. Daar kan je dus uh, de hele wedstrijd bekijken, hoe onze Maneesje eruit ziet. We zijn gevestigd aan de Heimatstraat 25, we zijn zeven dagen per week open en we zijn vier avonden in de week open. We zijn alleen maandag, zaterdag en zondagavond zijn we dicht en voor de rest zijn we allemaal open van morgens 9 uur tot s avonds laat. Ja prima, dat lijkt me een fantastische, ja, uh, hele mooie Om af te sluiten. William, ik dank je hartelijk voor je komst hier naar Hotel Hoogland. Ik dank uh, Willem voor de medepresentatie. Ik dank Ro jou ook en Roy voor de techniek. Roy voor de techniek en niet te vergeten Frits voor de koffie. En jullie uh, voor de uitnodiging. Uh, ja, nou graag gedaan. Luisteraars tot zover. Uh... Ja, dit was alweer het Sportcafé van februari. Op ja. naar maart. Op naar de, de eerste vrijdag van maart en dan willen we u graag weer aan de radio gekluisterd hebben. Op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Juris Stubenitsky met het NOS-journaal. De Egyptische president Hosni Mubarak lijkt nog geen aanstalten te maken om op te stappen. Vandaag zou de cruciale dag zijn volgens zijn tegenstanders, namelijk de dag van zijn vertrek.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 Het weer: er staat een krachtige zuidwestenwind met in de kustprovincies zware windstoten. Blijft overwegend droog. Ook morgen veel wind, regenachtig. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. Nummer... Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet.